11 uur, partij van Beek met het NOS-journaal. Het vrije Syrische leger wil zich alleen aan de voorwaarden houden... van het staakt het vuren in Syrië... als de VN-veiligheidsraad concrete maatregelen neemt... om Syrische burgers te beschermen. Dat hebben de opstandelingen in een verklaring laten weten. Het regiment komt daags naar de moordpartij in de plaats Haula. Daar zijn volgens de VN zeker 92 burgers gedood... onder wie 32 kinderen. Het is het grootste aantal doden sinds begin april... de wapenstilstand van kracht werd... Het hoofd van de VN-waarnemersmissie in Syrië spreekt van een onvergeeflijke daad. In Syrië was ook kritiek op de VN-waarnemers omdat die het bloedbad niet hebben kunnen voorkomen. In de hoofdstad Damascus droegen betogers spandoeken met de tekst... weg met de toeristen van de Verenigde Naties. Drie weken voor de Griekse verkiezingen staan de pro-Europese partijen volgens Peilingen weer op een meerderheid... Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden... zouden de conservatieven en de socialisten... samen meer dan de helft van de zetels krijgen. De conservatieve Nieuwe Democratie... wordt volgens vier peilingen de grootste partij. Nieuwe Democratie is vooruitvoering van het bezuinigingspakket... dat is afgesproken met de Eurolanden en het IMF. De partij staat in de peilingen iets voor op het radicaal linkse Syriza... dat fel tegen de bezuinigingen is... In Griekenland krijgt de grootste partij bij de verkiezingen een bonus van 50 zetels. Een minimale winst kan daardoor al een groot verschil maken. SP-leider Roemer wil premier worden als de SP de grootste partij wordt. Hij zei dat in een debat met D66-leider Pechtold in Nieuwzuur. Volgens de peilingen maakt de SP kans om bij de verkiezingen op 12 september de grootste partij te worden. Roemer zegt dat hij dan zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Deze week zei PvdA-leider Samsom dat hij alleen als premier in een kabinet wil. Hij wil niet onder Roemer vicepremier worden. Roemer zegt dat hij zich dat kan voorstellen. Roemer vindt dat het moeilijk wordt een regering te vormen met D66. Volgens hem blijkt onder meer uit het Vijfpartijenakkoord... dat zijn partij en D66 ver uit elkaar liggen. PvdA-leider Samsom vindt dat de kinderbijslag inkomensafhankelijk moet worden... Op een PvdA-bijeenkomst zei hij dat het geld dat het oplevert... bijvoorbeeld naar de kinderopvang kan gaan. Samsom denkt het omslagpunt te leggen bij een jaarinkomen van 45.000 euro. D66, GroenLinks en de SP waren al in meer of mindere mate... voor het inkomensafhankelijk maken van de kinderbijslag. Samsom is verder enthousiast over een idee... om ook mannen recht te geven op zwangerschapsverlof. Mannen en vrouwen zouden de 16 weken zwangerschapsverlof... zelf moeten kunnen verdelen. In de Dordogne in Frankrijk zijn twee Nederlanders gewond geraakt... bij een vlucht met een hete luchtballon. De ballon raakte een elektriciteitskabel en vatte vlam. Een man en een vrouw sprongen van 10 meter hoogte uit de mand. De man raakte zwaar gewond, de vrouw liep lichte verwondingen op. De echtgenoten van de man landden uiteindelijk met de ballon... en bleef ongedeerd. Bij een aanvaring op de Westerschelde bij Vlissingen is een dode gevallen. Rond zes uur vanavond botsten een sleepboot en een vrachtschip tegen elkaar... Door de klap brak de ankerketting van het vrachtschip... en raakte iemand op het voorschip ernstig gewond. Toen de ambulancemedewerkers aan boord van het schip kwamen... was de man al overleden. Waarschijnlijk was er een storing op het vrachtschip... waardoor alle apparatuur uitviel en het schip daarna op de sleepboot botste. Zo'n 3000 moslims hebben bij de Ayasofya in Istanbul gedemonstreerd... tegen het verbod op religieuze diensten in het gebouw. Religieuze vieringen in de Ayasofya zijn sinds 1934 verboden... Officiële verzoeken om het verbod op te heffen... heeft de regering van het seculiere Turkije steeds afgewezen. De betogers noemen het verbod een belediging... van de tientallen miljoenen moslims in Turkije. De Ayasofya was bijna duizend jaar de grootste kerk ter wereld. Na de verovering van Constantinopel door de Ottomaanse Turken... werd het een moskee en nu is het een museum. In Amsterdam is vanavond gedemonstreerd tegen het regime in Azerbeidzjan, waar de finale van het Eurovisie Songfestival aan de gang is... Bij het alternatieve songfestival Douze Point for Freedom... trad een zanger op die uit Azerbeidjaan is gevlucht. Het festival is een initiatief van onder meer Amnesty International... homo-organisatie COC en een aantal politieke partijen. Een Nederlands elftal heeft de oefeninterland tegen Bulgarije verloren. In een matte wedstrijd in Amsterdam werd het 2-1 voor de Bulgaren. Op slag van rust maakte Robin van Persie 1-0. Kort na rust werd het 1-1 uit een strafschop en in de extra tijd maakten de Bulgaren de winnende treffer. Joris Matthijsen viel uit met een hamstringblessure. Hoe ernstig die blessure is, is niet duidelijk. Hij heeft in elk geval geen spier gescheurd. Het weer, helder, het koelt af tot een graad of 10. Morgen overdag veel zon en maximaal van 18 graden op de wadden... tot 26 in het zuiden. In het oosten later op de dag kans op een bui. Maandag zonnige periode en stapelwolken en een graad of 22. De dagen daarna weer bewolking en ongeveer 18 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. De A16 Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoeken vielen van 4 kilometer. En op de A59 Os richting het knooppunt Zonzeel is bij Zonzeel de verbindingsweg dicht. En dit was de verkeersinformatie. Goede nacht, vrienden. Het tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had, dauert een zigarette. En een laatste glas in steen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Max van Wezel. Het Europese Songfestival opende vanavond met de Britse inzending, de 76-jarige zanger Engelbert Humperdinck. Als de trots volgend jaar nou is de 71-jarige Imka Marina, de 77-jarige vader Abraham, de 88-jarige Rita Reis of de 93-jarige Dr. Anders P afvaardigt, dan halen we in elk geval de finale. Welkom bij het Oog op Zaterdag met de volgende onderwerpen. De Dirty Campaign van 2012, want de verkiezingscampagne voor 12 september... belooft een beetje vuil te worden. Gisteren brak een Twitter-oorlog uit tussen SP, PvdA en GroenLinks... over het lenteakkoord. En bij het verantwoordingsdebat donderdag liet Alexander tot premier Rutte alle hoeken van de Kamer zien... terwijl ze toch samen in een vijfpartijencoalitie zitten. Onze politieke watchers Mark Chavan... Jan Schinkelshoek en Sheila Cital vanavond... over een land waarover iedereen de regie kwijt lijkt te zijn. Deze week verscheen de nieuwe roman van Arnon Groenberg. De man zonder ziekte heet het boek. Zijn vorige roman Huid en Haar is nog maar van twee jaar geleden. En dan schrijft hij ook nog elke dag de voetnoot... op de voorpagina van de Volkskrant is die Jascha in de VPRO-gids... en de mensendokter in Vrij Nederland. Met drie mensen die hem van nabij meemaken... schetsen we het portret van een literaire duizendpoot. Bondscoach Van Marwijk maakte vandaag de selectie... voor het EK in Polen en de Oekraïne bekend. De afvallers mogen boos zijn, zei hij zelf al. Onze vraag, maakt u die goede selectie, selectie? Dat vraag ik aan sportcolumnist en schrijver Auke Kok. En vandaag is in het Limburgse Landgraaf Pinkpop begonnen. Voor de 23e keer vindt dat festival plaats. En artiesten die dit weekend op het podium staan. praten straks over hun inspirerende Pinkpop-voorbeelden. U hoort de keus van onder meer rapper Gers Pardoule en van Kiteman. Dat allemaal straks, maar eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag, 26 mei. Ja, weg met de toeristen van de Verenigde Naties, dat zongen demonstranten in de Syrische hoofdstad Damascus vandaag. Ze zijn boos omdat het Syrische regeringsleger een vernietigende aanval uitvoerde op de stad Haula. en daarbij vielen zeker 90 doden. This morning uh, I've been reported that uh, 96 uh, people were killed in, including uh, 13 children and 12 women. De internationale gemeenschap krijgt de schuld van de slagpartij omdat die gemeenschap alleen maar toekijkt en niets onderneemt. The inaction of the international community helpt the Syrian authorities to perpetrate these massacres on a large scale, de Nederlandse oorlogsmisdadiger Klaas Faber is overleden. Hij overleed op 90 jarige leeftijd in Duitsland. waar hij naartoe was gevlucht nadat hij in 1952 uit een Nederlandse gevangenis was ontsnapt. Journalist Arnold Karskens spoorde hem op. Zou u niet eens een keer iets vertellen over wat hij allemaal gedaan heeft? Politie. Ja, politie. Haal de politie er maar bij. Klaas Faber en zijn broer waren lid van de ziegerheidsdienst. Ze martelden en liquideerden verzetsmensen en joden. En daar heeft Faber nooit brouw over getoond. Maar er is nooit een woord van uh, spijt over zijn lippen gekomen... en ook uh, naar de rand, nadat hij was uh, ontdekt in Duitsland. Ook toen heeft hij de kans gehad om uh, iets te zeggen... maar hij heeft nooit schoon schip uh, willen maken. Vandaar dat nabestaanden van de slachtoffers vinden... dat Faber, ondanks zijn hoge leeftijd, toch nog te vroeg is gestorven. Als hij dan nou toch nog een tijdje opgesloten was geweest... Dan, dan, vind ik dat wel, dan had ik dat wel prettig en goed gevonden. In de Amsterdamse arena heeft Oranje de oefenwedstrijd tegen Bulgarije... nogal verrassend met 1-2 verloren. Bart van Markwijk haalt Balde na de wedstrijd als een stekker. We hebben geen echt veel kansen afgedwongen, maar wel situaties gecreëerd waarin je eigenlijk ook moet scoren. Maar je bent wel de baas in het veld en de tegenstander is op dat moment gewoon kansloos. Nou, in het laatste half uur uh, verknal je eigenlijk alles. Bert van Marwijk was dat. Zijn team bestaat inmiddels overigens uit vier spelers minder. Het totale aantal is teruggebracht tot 23 en dit zijn de laatste afvallers. Sim de Jong, Adam Maher, Vernon Anita en Jermaine Lens. De een baalt daar wat meer van dan de ander. Ja, is jammer. Het genre, uh, zat er natuurlijk al een klein beetje. Het is, uh, het is heel vervelend, maar het is niet anders. Het is zeker jammer, maar ja, ik uh, ben tevreden. Ja, ik ben uh, afgevallen voor het EK en uh, nu lekker op vakantie. En geen oranje op het Eurovisie Songfestival in Baku... waar de telling trouwens net is begonnen. En uh, volgens de bronnen die we hebben schijnt Zweden hoge ogen te gooien. Yeah. Dat was nieuws vandaag op Radio NTV. En met de start van Pinkpop vanmiddag is het Nederlandse festivalseizoen voor deze zomer officieel voor geopend verklaard. Wij vroegen vanavond aan vier Nederlandse artiesten die op Pinkpop optreden. wie van hun voorgangers hun grote Pinkpop voorbeeld is. En we beginnen met drummer Finn Kruining, die met zijn band Mos vanmiddag om drie uur Pinkpop mocht openen. En Finn, hoe was het om de openingsact te zijn? Ja, het was te gek. Het was, uh, het was echt een hele fijne middag. Ontzettend goed weer en uh, mensen kwamen afspelende flink binnen. Ja, het stond al snel eigenlijk gewoon uh, helemaal vol. Dus dat was wel een, uh, het was een bijzondere ervaring. Wat betekent Pinkpop voor je? Ben je vroeger ook vaak als bezoeker geweest? Ja, ik ben er wel een paar keer geweest. Ik ben een, volgens mij was dit de, dit de vierde keer is. En uh, een beetje Pinkpop en Lowlands. En ik merk, uh, ja, dus dat is wel, het is wel echt een podium. Daar kijk je zo naar en denk je, van, nou, als we hier nog een keer staan. En bij welke... In, uh, ja, bij welke optredens heb je dat gedacht? Als ik daar zelf een keer sta? Nou, wat mijn hoogtepunt is geweest was... Uh, wat ik echt heel erg goed vond. Ik vind het, altijd, het is altijd leuk en toffe mensen, dus altijd wel goed. Maar wat ik echt heel goed vond was Bruce Springsteen. Uh, twee jaar geleden volgens mij. Of 2009, drie jaar geleden. En welk nummer herinnert je daar het meest aan? Aan dat optreden oh. van de Bos? Zo, niet specifiek. Nee, niet specifiek. Het was gewoon echt een... Het was gewoon één grote knal van energie. En dat is wat me vooral heel erg bijbleef. En dan gewoon maar zo'n enorme kast met hits en goede nummers achter elkaar uh, het publiek in kunnen schieten. Dat is wel echt. Uh, dat, dat bleef me vooral bij. Dat het, gewoon het niveau de hele tijd zo hoog lag en dat het gewoon maar doorging. En, uh, drie uur lang volgens mij, tweeënhalf uur lang, ik weet het niet, eens meer zoiets. Laten we wat van de bos voor je draaien. Welke woord het? Ik denk I'm on Fire. I can take and a look at a six inch belly Springsteen en I'm on Fire, de keus van mosdrummer Vin Kruining. Straks hoort u de muzikale keus van rapper Gers Pardool. Maar eerst goedenavond, Alke Kok. Dag, Max. Goedenavond. Sportcolumnist, schrijver van de boeken 1974. Wij waren de besten, en onze jongens, de nieuwe helden van Oranje. En je hebt vanavond die oefenwedstrijd gevolgd hè, in de arena. Zeker. En, want... en, uh, en ik uh, ben weer wakker. Ja, want hoe kon dit nou zo misgaan? Ja, nou ja, kijk, dat ze dat uh, is niet eens zo heel erg bedoeld. Het is, het is maar een oefenpotje, uh, maar er was geen, uh, het was geen. Het uh, was een bordje pap zonder zout, zo, zoals het dat dan heet. Het was echt geen, uh, geen, geen bal aan. Het was een hele langzame een beetje lome, lome wedstrijd, zoals we eigenlijk ook uh, niet zoveel zin in hadden. En uh, Gis uh, schiep weinig, uh, weinig kans, het was ook een beetje jammer dat uh, de tegenstanders, en dat zie, dat zie je tegenwoordig wel vaker, dat de uh, tegenstanders van het uh, Nederlands elftal heel uh, serieus gaan spelen, dus allemaal uh, mensen op de eigen helft en dan... Ja, dan, dan, dan, dan, dan is het dus voor het uh, zelf ook wel extra lastig om dan op een manier die de eigen benen uh, ten koste van alles heel, heel hout en dergelijke om dan ook nog iets uh, leuks uh, te doen. laten zien. Maar zelfs als je die ver, verzachte omstandigheden in aanmerking neemt. Was het een uh, saaie Matte Matte voorstelling. Ja. Er uh, werd naar de wedstrijd uitgekeken omdat hij misschien iets zegt... over uh, de opstelling waarvoor Van Marwijk heeft gekozen voor het EK. Is, is je er iets aan opgevallen? Nou ja, uh, uh, je weet, de afgelopen week was het de, de, ongeveer... Wat, uh, dan van ben je voor Van Persie op voor, voor, voor, hun, voor hun te laten... Ja. We uh, zijn gezegend met, met de, zowel de topscorer in de Bundesliga als van de Engelse com com com competitie in de, in de selectie. En dan is altijd weer de vraag van moeten ze dan allebei spelen of moet een van twee spelen. En vanavond heeft de coach er dus voor gekozen om ze allebei te laten spelen. En dat pakt er niet zo uh, goed uit. uit. Want uh, lopen nou, die elkaar ja. in de weg vind je? Nou, niet dat ze elkaar in de weg zitten, maar um, ja, vanavond was wel weer goed te zien, vond ik, uh, dat uh, Hunter hun toch sommige dingen mist om mee te komen in dit, in dit, in dit spel. Zoals nu, nu met zo'n uh, te, tegenstander die is heel erg teruggetrokken speelt... waardoor je dus als, als Nederlandse aanvaller heel weinig speelruimte krijgt... Dan, heeft hij toch, dan mist hij een beetje de snelheid en de uh, techniek. trucjes zeg maar, om, zich, om zichzelf dan uh, vrij te spelen. En dat uh, zag je ook nu weer. En Van Persie werd er dus noodgedwongen daardoor uh, vleugelspeler... Ja, en dat, en dat ging eigenlijk ook niet meer dan uh, redelijk. Eerder op de dag heeft Bert van Marwijk zijn selectie bekendgemaakt. Althans van de 23 spelers die meegaan. Ja. Uh, van wie vind je het jammer dat ze niet mee mogen van hem? Ik had, ik had er eigenlijk wel op gerekend dat uh, Anita mee zou gaan. Uh, ja. Die uh, jonge speler van Ajax. En dat uh, Lens mee zou gaan van... Uh, PSV, ook omdat het allebei snelle jongens zijn. En het is eigenlijk over het algemeen een, een, iets, soms een, iets wat traag elftal. Zeker als onze glazen man Arjen Robben weer is ge, ge, ge, geblesseerd is. Wat uh, vaak gebeurt. En, um, dus, die, dus die zijn tot mijn verbazing niet uh, meegegaan. En nog piepjonge Willems van uh, PSV is ook weer wel. Wel. 18. En, uh, en en en en en het uh, nagesing van Hereveen ook die ook eigenlijk nog maar net komt kijken op het op het en en nog ineens is komen kijken eigenlijk op het internationale vlak. Dus eigenlijk, ik ben het afgelopen uh, jaren niet altijd eens geweest met de bondscoort van paar maar nu kan ik hem ook af en toe niet meer volgen. We zitten nu een beetje te sombere samen, Auken, maar, ja. vind je, vind... maar. we moeten maar denken, uh, Max, we hebben de komende week nog twee uh, potjes. Over wedstrijden. We we nog, nog twee weken uh... Slowakije komt nog en wie nog meer? S sorry? Slowakije doen we nog, geloof ik? Noord-Ierland. Uh, Noord-Ierland -Ier ja. is dan de zogenaamde uh, uitzwaaiwedstrijd. Uh, vandaag over een week, meen ik. En uh, dan moet hier en daar ook wel een pontje eraf, denk ik. Ik zou zeggen, bij iedere beeld van Snijder een pontje. Zijn uh, broekje zat, uh, zat, uh, zat een beetje strak, hoor. Vond, uh, vond, uh, vond ik zelf. Ik dank je. Ondanks je sombere toon, we, we, we zullen zien goed. op het EK. Het, het komt goed. Auke Kok, we spreken dat af. Graag gedaan. En dan terug naar de muziek van Pinkpop. Hij was al bekend van de New Kids-hit Broodje bakpau, maar dit jaar brak hij echt door met aanstekelijke liedjes als... Ik neem je mee en Bagagedrager. En dus staat hij maandag ook voor de eerste keer op Pinkpop. Rapper Gers Pardoel, Meteen op de mainstage, Ger. Gers, hoeveel mensen staan er dan voor je neus? Ik zou het niet weten, maar ik sta wel uh, redelijk voor. Ben je daar zenuwachtig over? Het uh, uh, well, valt wel mee. Misschien eventjes daarvan tevoren... dat ik wel eventjes zenuwachtig ben. Maar... Uh, dat ja, weet je ja, we nog niet? Tevoren. Nee, ja, dat weet ik nog niet. Maar we, we hebben gerepeteerd en uh, ja, we gaan gewoon een feestje ervan maken. Ben je als bezoeker wel eens uh, op Pinkpop geweest? Uh, nee. Ik heb wel eens een keer op de andere stage gestaan, samen met de opposite. Ja. Yeah. Maar uh, nee, verder nog nooit daar geweest. Heb je eigenlijk niet een hekel aan festivals als Pinkpop? Nee, dat zeker niet. <lacht> dat zeker niet. Het is gewoon dat ik daar nog nooit ben geweest. Maar ja ik ben, wel, uh, ja, ik ben wel naar andere festivals geweest. Ik hou wel van festivals. Maar op dit moment ja, ben ik veel aan het optreden. Dus uh, ja, het komt er niet van dat ik nu uh, festivals ga bezoeken als gast. Uh, als maar uh, ja, ik ben dankbaar en blij dat ik, uh, dat ik daar op de mainstage uh, mag staan. Wie is jouw meest inspirerende voorbeeld? Wat, wat vind je de grootste pinkpopartiest? Dat durf ik eigenlijk helemaal niet te zeggen. Maar ik, uh, ja, ik vind, Anouk vind ik wel een goede artiest. Dat lijkt me geweldig. Bedraai je Anouk. Heb je ja. nog een lievelingsnummer van Anouk? Nou ja, ik, ik zat uh, een beetje te twijfelen, dus dan laat ik de keuze maar aan jullie. Ik vond uh, het Downhill, die plaat die zij uh, had met de Postman, vond ik heel vet. En ik vond uh, Three Days in a Row, vond ik heel vet. We gaan dan nu ook voor je draaien. En heel, okay. heel, heel veel succes met jouw optreden op de Mainstage. Dankjewel. Gersper Doel. Dan ook vast dat de keus van uh, rapper Gers die op Tweede Pinksterdag zelf op uh, Pinkpop optreedt. Het was een uh, rumoerige week in Den Haag... met de afkondiging van het lenteakkoord... althans de officiële bekendmaking ervan... De liefdesverklaring van PvdA-leider Samsom aan het adres van de SP. De Twitteroorlog die uitbrak tussen de PvdA, de SP en GroenLinks... over dat lenteakkoord en de voortgaande strubbelingen binnen GroenLinks zelf. Nou, Tijd om weer eens even bij te praten met de Oog op Morgen campagne-watchers. Jan Schinkelshoek, ex-CDA-kamerlid... maar hij houdt voor ons de PvdA-campagne in de gaten deze zomer... Mark Chavan, politiek commentator van NRC Handelsblad, die GroenLinks volgt. En Sheida Citalsing, columnist van de Volks Volkskrant, die onze VVD-watcher is. Goedenavond allemaal. Hallo. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. En ik uh, wou beginnen met uh, Sheida Citalsing. want uh, ja, de Koenderscoalitie coalitie heeft dat lenteakkoord dan eindelijk gepubliceerd... maar zonder gezamenlijke persconferentie, wat meestal gebruikelijk is in Den Haag. Zegt dat iets of niet? Nou ja, het zegt in elk geval dat iedereen er zijn eigen draai aan wil geven... en ook waar mogelijk zich er nog onderuit wil draaien. En daar is de VVD heeft daar wel de, de, um, um, is daar het sterkst in geweest... in doen alsof ze er eigenlijk heel weinig mee te maken hebben. En waarom doen ze dat, de VVD? Omdat ze toch um, bang zijn dat die lastenverzwaringen, uh, waar dat koenloos boordevol mee zit, toch iets te hard aankomen bij hun eigen achterban. Ik vind het ook wel een beetje een miserige draai. Je hebt een deal, uh, en dan drie weken later zeg je ja, ja, ja maar al die dingen die erin staan, dan gaan we 12 september weer iets heel anders mee doen. Het is niet heel, ik vind het niet een heel sterk oh, ja. optreden van Stef Blok. Ze hadden eerst een deal met de PVV en nu weer een deal met GroenLinks. En ja, ja. Dat kan allemaal gebeuren. Ja, maar de PVV liep weg, daar waren ze heel boos over. Hadden ze eindelijk dan een deal gesloten met andere partijen. En, ja, nu, als je dus met Stef Blok een deal sluit, moet je daarna kennelijk je vingers natellen. Dat, dat gevoel blijft er ook wel een beetje aan hangen. Er kan weer een deal met weer, weer een andere partij komen, zeg maar. Daar lijkt het er wel op. Mark van, behalve de VVD, is er nog een partij... die het kennelijk moeilijk heeft met dat Lenteakkoord. En dat is GroenLinks, die jij voor ons volgt. Uh, zijn ze er erg aan toe, denk je? Ik geloof wel dat ze in de touwen hangen. Uh, nu we een tijdje gewend zijn aan de tweestrijd... Uh, Tovik Dibi tegen Jolande Sap... merk je dat Jolande Sap zich vrij krampachtig vasthoudt... aan dat Koundouz-akkoord, Terwijl alle andere vriendjes van het schoolplein zich in alle... Tegengestelde richtingen verwijderen. Dat maakt dat zij opeens dingen moet gaan verdedigen. waar ze voor een deel trots op is, maar voor een deel helemaal niet trots op is. Ja, en Tovik Dibi, die blijft een beetje. een beetje surfen. Uh, die die wint de sfeeroorlog. Uh, dat is natuurlijk nog erger geworden. lijkt mij doordat Jolande Sap vanmorgen. in de Tros Nieuwsshow heeft gezegd. Trons van, van Kamer Breed. Ja, trons kamer breed sorry. Nou, de trons, ja, de Tros. Ja, Tros in ieder geval. Um, als Tovik wint, dan zal ik de partij uh, nog verder helpen. Maar of ik ook echt in de Kamer weer actief word, dat moeten we nog eens bekijken. Ja, wat zegt dat als, als, als iemand zegt ik wil eigenlijk niet onder, onder een andere partijgenoot dienen als die het wordt? Dat betekent dat je hem um, uh, niet goed of inspirerend vindt of dat je toch gepikeerd bent dat hij uh, zich kandidaat heeft gesteld... Die kandidaatstelling is natuurlijk ook kritiek. Geloof ik, Dieby heeft door zich kandidaat te stellen gezegd: Ik denk niet dat Jolande Sap dat voor ons goed gaat doen. Dus het is ook weer niet zo gek. Maar het betekent voor die partij, als je even vanuit de regiekamer, die duidelijk onbemand is bij GroenLi GroenLinks, kijkt: dan is het een rampscenario. Kiezers willen niet naar een partij kijken die duidelijk in, in twee stromingen uit elkaar valt. En het, het erge is dat je ook nog niet eens weet... hoe die stromingen precies eruit zien. En waar het over gaat. Kan waar dat waar goed het, komen, gaat. Kan dat voor 12 september goedkomen? Nou ja, ik heb het gevoel dat het alleen zou kunnen goedkomen... als ze uh, heel snel de komende dagen zeggen... nee, dat, dat was een somber moment op die zaterdagochtend voor de Trosradio. Maar nee, als Tovik wint, dan ben ik van harte zijn nummer twee. En andersom, als Jolande wint, dan ben ik heel graag haar nummer twee... Uh, want wij gaan voor GroenLinks en we zijn het erover eens waar dat voor staat. En dat is onmisbaar in Nederland, enzovoort, enzovoort. Als ze dat niet doen, ja, dan is het voor GroenLinks-kiezers uh, die trouw zijn al moeilijk genoeg. Maar voor mensen die overwegen dit of dat te stemmen, het is een hele vlottende kiezersmarkt. Die zeggen, nou, uh, zoek jullie het intussen even uit, we kijken even verder. In de studio in Den Haag bij de Tweede Kamer in de Buurt, uh, CDA. Oud-CDA-Kamerlid, maar nu vooral P van watcher voor met het oog op morgen Jan Schinkelshoek. Bij een paar opvallende dingen wat de P van betreft, meneer Schinkelshoek. Uh, op Twitter een enorme ruzie uh, met GroenLinks gisteren over dat Lenteakkoord. Ja. Dat waren toch vriendjes altijd, die partijen? Ja, de oude progressieve volkspartij. Daar hebben we in de jaren zeventig nog wat van getroomd. Die is, die is wel ver weg. En het is inderdaad opvallend hoe gemakkelijk... de Partij van de Arbeid, anders Samson en, en, en Spekman... afstand neemt van de oude bondgenoten. GroenLinks en, en D66. Daar staan ze nu echt met de rug naartoe. Ja, Samson heeft wel overwogen. Heeft hij de afslag naar links gemaakt? Dat is een... Denk ik wel een begrijpelijke, maar niet geheel risicoloze strategie. Begrijpelijk omdat uh, hij, de Partij van de Arbeid, in dezelfde vijver wist als, uh, als de SP. Dus daar is de strijd ook gaande. Wie krijgt daar de meeste, meeste stemmen van? Maar riskant is dat je op die manier door naar links, uh, tegen links aan te schurken. dat je dus uit het centrum verwijdert, de kansen vergroot. dat je er straks na 12 september uh, buiten de boot valt en dat je. Dat je, en dat is toch voor sociaaldemocraten, rechtgeaarde sociaaldemocraten, reformisten van het Slag en Uil zeg ik altijd maar. toch een gruwel te bedenken dat je naast de macht zit. Ja, maar dat ja, is een, natuurlijk een wel een is natuurlijk wel één ding nieuw: dat de PvdA altijd de grootste partij ter wereld ja. was. Ja. En dat volgens de peilingen de SP ja. Ja. dat nu is. Dus dat, dat verandert toch iets voor de PvdA? Ja, daarom, ik, zeg, ik vind het ook een begrijpelijke strategie. Ik begrijp ook heel goed dat uh, Samson die keus gemaakt heeft. Men was nog aanvankelijk nogal verbaasd dat hij niet meedeed met wat toen nog de. FC Kunduz heten. Ik vond, dat, ik vond dat op zich vanuit zijn strategie... vanuit zijn positie heel wel begrijpelijk. Zijn concurrentie zit met name met de SP. Hij ziet zijn kiezers, zijn aanhang... met name in die hoek zitten. Dus hij probeert de SP de loef af te steken. Nogmaals, heel begrijpelijk. Maar ook die strategie is niet, niet, niet zonder risico's. Job Cohen, de vorige leider van de PvdA... heeft zich ook wel eens aardig over ja. de SP uitgelaten... en kreeg toen gelijk een deel van zijn fractie. Dat was de... oud, oud staatssecretaris Timmermans ja. bijvoorbeeld over zich heen. Ja, die heb ik gemist van de week, moet ik zeggen... Ik heb nog even naar Twitter gezocht, maar die houdt zich opvallend stil. Ja, als je ziet dat kleine knipoog die Job Cohen uh, naar Roemer deed... die verbleekt de met de liefdesverklaring die, uh, die, die deze week van Samson afkwam. Uh, ja, Cohen is, is, is al minder weggestuurd, zou je kunnen zeggen. Charles de weer even naar de VVD toe. Wat zal het zwaarst voor de VVD-kiezer wegen, denkt u? Al die nare belastingen en de reiskostenvergoedingen die worden ingetrokken enzovoort. Of toch gewoon de, toch de liefde voor Mark Rutte? Of het geloof op zijn minst dat Mark Rutte dit weer met gemak kan winnen? Nou ja, er is vandaag, uh, had de Volkskrant een onderzoek... wat TNS, Nipo en de Universiteit van Amsterdam hebben gedaan... naar voorkeuren van kiezers. En daar blijkt uit dat zo'n VVD-achterban... toch wel heel erg nou ja, traditioneel um, hecht aan economische degelijkheid... en de overheidsfinanciën op orde en um, uh, koopkracht. Dus die, um, die, die, dat, dat gevoel van dat, dat, dat je iets moet doen... en dat je die bezuinigingen ergens moet halen... Um, die, daar, daar zullen de kiezers um, mogelijkerwijs de VVD minder hard op afrekenen... dan andere partijen. Um, het het Nijpels was hier een aantal weken geleden. Zo dus hadden we het ook over dat koenders akkoord um, En toen zei hij, ja, onze achterman is heel verantwoordelijk. Nee, goed, kennelijk is de VVD daar nu iets minder van overtuigd... als je ziet hoe opzichtig ze onder dat koenders akkoord uitproberen te komen. Maar goed, als ik afga op dat kiezersonderzoek... Dan zou je kunnen zeggen, nou, je kan daar wel een verhaal van maken voor die VVD-achterban. Van joh, uh, de, de economie moet, it's the economy is stupid en daar moeten we echt wat mee doen. Mark Zafanne, hoe denkt u dat de GroenLinks-achterban uh, ja, reageert op uh, ja, toch wel de hondentrouw die uh, mevrouw Sap nu aan dat akkoord van die koenderspartijen heeft betuigd? Ja, ik denk dat bij GroenLinks vooral de wanhoop heerst. Je, wat je aan Twitters en andere dingen leest. Uh, iedereen trekt zich de haren uit. en Het kan gebeuren dat, het, dat iedereen het zo verschrikkelijk vindt... dat na deze strijd wie ook wint de, de rijen sluiten. Maar het wordt zo moeilijk om de brokken weer op te pakken... en dan in die toch volle kiezersmarkt... Waar, waar links en rechts uh, nog door elkaar sjouten ook. Waar de, de PVV en de SP voor de helft het met elkaar eens zijn over Europa. Het wordt en wel het, steeds verwarrender hè, in Nederland. Het wordt heel verwarrend. Dus wat is groen en wat is links? Ja, groen dat weten we nog wel, maar daar zijn de anderen ook voor. En links is echt natuurlijk een begrip wat bijna niks meer betekent. Uh, en dan zit ook nog heel erg dat radicale midden uit te bijtelen... Uh, ik hoorde VVD-Kamerleden van de week heel nuchter uh, uh, zeggen... nou ja, we moeten natuurlijk uiteindelijk met die Partij van de Arbeid gaan regeren. Want dat, uh, mm. ja, zoveel CDA is er niet meer. Uh, kortom, <laughs> alles, iedereen kan met iedereen straks gaan praten. En wat er nu gezegd wordt is echt alleen marketing. En de marketing van GroenLinks, uh, die, is, uh, die ligt in duigen. Mark van, meneer Schinkelshoek, zei er net... nou, de regiekamer bij GroenLinks is kennelijk onbemand. Zijn er partijen die de regie nog wel in handen hebben eigenlijk... of helemaal niet? Nou, dat, dat is een beetje... ja, ik denk het nog wel. Ik denk dat de Partij van de Arbeid vanuit haar positie gezien... een vrij behoorlijke regie heeft. Men heeft gekozen voor better or for worse. Voor een... Uh, koers uh, linksaf. Maar dat is een uh, strategie in elk geval? Ja, het is tenminste een strategie. En die, die, die, die is te begrijpen. Men, die, ik vind het een riskante strategie. Het is maar de vraag of iemand van het kaliber Samson... die toch een beetje het heeft van een Lefgoosetje, of die het gaat winnen van, van, van iemand als, als Roemer... die toch een soort nationale teddybeer aan het worden is, een groot knuffeldier. Ja, dan moet je van ver, moet je van ver komen om, om, om, om het daar tegen op te nemen. Maar ja, je moet het wel in die vijver winnen. Want ja, als de Partij van de Arbeid, waar het er al over... één schrikbeeld heeft, is dat ze niet meer de lijn... de macht op links zijn. Dus ja, dat is, het is tenminste een lijn, lijn via het midden. Dat, daar hadden we vermoedelijk net zulke taferelen niet gezien... als bij GroenLinks. En als ze zich even in de linkse kiezer verplaatst... De, denkt u dat hij meer een uh, vech, vechtershondje wil of, of een knuffelbeer? Dat is voor mij een hele heroïsche vraag, maar laat ik het eens even een moment proberen. Uh, ik denk dat die toch ook die op dit moment wacht op, op wat dan heet zo vrijheid naar leiderschap. Van iemand aan wie je het land vertrouwen geeft. En dan blijkt uit hetzelfde onderzoek uh, waar mijn collega zo even op wees... Uh, dat, de, de, de, dat Roemer geweldig en zijn partij niet te vergeten... geweldig aan gezag en aan kracht gewonnen hebben. En, en iemand als, als, als Samson nog ver komt als het gaat... Uh, om vertrouwen als het gaat om de deskundigheid die in toegedicht wordt. Ja, uh, Kortom, het is, een, het, is een, het is een riskante strategie. Maar niet de min. het is er wel één. Ja, Over overigens ging uh, Roemer in Nieuwsuur vanavond in debat met Pechtot nogal af... omdat hij zijn eigen verkiezingsprogramma op het punt van uh, die reiskostenvergoeding niet bleek te kunnen. Dus ook niet helemaal feilloos, maar... Dat is misschien niemand. Mevrouw Sitalsing, opmerkelijk bij de VVD... de partij die u voor ons volgt... is dat ze hun pijlen helemaal op de SP richten. Ze maken er een ja. strijd tussen Rutte en Roemer van... alsof er verder geen partijen meedoen. Wat zit daarachter? Nou, daar is voor hun natuurlijk het meeste winnen. Dat is de droomstrijd vanuit de liberale bezien. En overigens ook vanuit de SP bezien. Dat, dan kun je vol op het orgel gaan. Je bent in alles elkaar tegenpol. Dus dat is natuurlijk de, de mooiste strijd. Het risico is dat de SP... Dat ook echt de grootste wordt. En misschien ook wel groter dan de VVD. Dat is natuurlijk weer een nachtmerriescenario voor de VVD. Maar goed, die kunnen nog varen op dat enorme vertrouwen dat Rutte geniet. Rutte geniet meer vertrouwen dan zijn partij onder de kiezers... Um, als, als potentieel premier. Um, goed, als, als ze daar op varend dan vol tegen die SP gaan... dat is waarschijnlijk de strategie waar ze het grootst onder kunnen worden. Nou, dan komen we bij de adviezen, de slotadviezen. groenlinks er. Mark Schepan, wat zou u GroenLinks aanraden? Ik zou drie punten verzinnen waar Tovik en Jolande het hartstikke over eens zijn... en die ze overal uitdragen. En ze moeten echt toneel gaan spelen. Ze moeten GroenLinkse eenheid en een heel eenvoudig programma... en daar moeten oude mastodonten en jonge tovik strijders moeten daar keihard aan meedoen, anders wordt het echt heel erg... Mevrouw Sietalsing, wat moet de VVD doen om bij de kiezers de indruk te wekken... dat er helemaal geen lastenverhoging aankomt? Geen lastenverhoging? Nee, wat de VVD volgens mij vooral moet doen, is een goed Europa-verhaal houden. Dat hebben ze ook niet zo dat sterk? Dat hebben hè? ze niet zo sterk. Rutte zegt, ik heb niks met de Grieken. Ondertussen doet hij in alles mee met Merkel, kopieert hij haar één op één. Daar is een verhaal van te maken, maar dat verhaal moet hij wel een keer vertellen. En hij loopt de VVD keer op keer voor weg. Ze durven niet. En dat moet hij nu een keer gewoon heel goed op papier zetten. En een keer gewoon echt ons gaan uitleggen. Wat willen ze nou echt met Europa? Jans Schinkels ook als laatste. Wat uh, raadt u, Diederik Samson, aan om uh, Emiel Roemer een kopje kleiner te maken? Ik zou hem adviseren om het rustig aan, niet te ver van het centrum zich verwijtend, een redelijk alternatief te bieden voor de toch altijd wat wildere ideeën... Van, uh, vanuit zijn perspectief gezien, die, uh, uh, die de SP erop nahoudt. Dus een goed links, maar niet al te onredelijk alternatief. Nou, het lijkt me allemaal wijze opmerkingen die u hier hebt gemaakt. Ja. <laughs> Misschien luisteren ze in Den Haag. Hartelijk bedankt. Sheila Citalzing van de Volkskrant, Mark Chavann van de NRC... en Jans Ginkelshoek vroeger, van het CDA. En u kent Chef Special waarschijnlijk wel als de vaste huisband van De Wereld Draait Door. Althans, dat waren ze het afgelopen seizoen van dat programma. In augustus staan ze op het grote en heel populaire muziekfestival Schiget in Boedapest... op een eilandje in de Donau, maar... Eerst staan ze dus maandag op Pinkpop nog. Guido Jozef is de gitarist van de groep. En Guido, wat vind jij belangrijker eigenlijk? Pinkpop of Shiget? Ja, nou ja, Pinkpop ken ik van vroeger echt. Dus dat, is, dat, dat, dat heeft voor mij wel meer, uh, meer betekenis, zeg maar. Ik keek dat vroeger altijd, toen ik uh, even huiswerk aan het maken was... of uh, aan het leren was voor, uh, voor proefwerkers wel, op tv. Bindjes die aan het spelen waren en zo. En uh, omdat het ook zo live wordt uitgezonden natuurlijk, altijd op tv. Dus uh, dat, daar heb ik wel echt duidelijke herinneringen aan dan zie dan je. Dus in die zin is dat ja, het is allebei natuurlijk was het gaaf om te staan. Maar ja, zeg maar wat dat betreft wel meer. Hoe is het om daar nu zelf te staan? Ja, heel bijzonder. En spannend ook vooral. En uh, leuk, leuk om te mogen doen. Het is echt iets waar je, uh, ik denk, elke Nederlandse muzikant wel van droomt om, uh, om een keer op het podium daar te staan. En dat is ja, ons dan gewoon gelukt. Heel tof. Van welk uh, artiest, van welk optreden in al die jaren, dacht je van, dit is mijn voorbeeld? Zo word ik het ook doen als ik op Pinkpop sta. Nou, ik vond John Mayer twee jaar geleden vond ik echt uh, heel bijzonder om te zien. Dat was echt wel uh, ook een beetje voor mij. Dat, ja, hij, speelt, uh, hij speelt nummer Drafty. En aan het einde speelde ik daar gitaar solo. En dat ja, vond ik gewoon echt gek om uh, muzikanten op zo'n groot podium te uh, gewoon zo bezig te zien. Dat is dus, ja eigenlijk wel een beetje waar zo'n festival om gaat. Dat je zo dicht bij fans gewoon laat zien wat je, wat je kan en wat je in huis hebt. Dat was heel, heel tof. We gaan het draaien. John Mayer met solo Dankjewel, Guido Jozef. Graag gedaan. With all the love that his heart can stand, dream of ways to throw it all away. And can't sustain Like one half could It's wanting more It's gonna send me to my knees John Mayer was dat. Dit was nou uh, die uh, romruchte gitaarsolo waar Guido Jozef, de gitarist van Chef Special het daarnet over had. We gaan het hebben over het fenomeen Arnold Groenberg. Want hij publiceerde deze week zijn nieuwste roman, De Man Zonder Ziekte. En ook die werd door de meeste recensenten weer goed ontvangen, zoals eigenlijk altijd met zijn boeken. Vic van der Rijt is uitgever bij Negen van Ditmaar en dus de, de, de, de ontdekker van Arnold Groenberg. Of is dat altijd een schrijver ontdekte ik zelf. Uh, Jan Ritsema die was al met hem in de weer als, uh, met zijn toneelstukken. Maar ik ken Arno al vanaf zijn 21ste, 1971, uh, sorry, 1991. Ja. En drie jaar later heeft hij dus gedebuteerd... met de Blauwe Maandagen bij ons, met zijn eerste roman. Literatuurcriticus van de Volkskrant Arjan Peters... is uh, hier ook in de studio. Uh, recensie vanochtend in de Volkskrant. Ik vond het een beetje cool dit keer. Ja, dan, uh, dan, dat klopt. Dan heb je het goed gelezen. Want wat eens samen wat u vindt van de man zonder ziekte? Ja, je zou, je zou kunnen zeggen dat het een soort uh, versnelde cursus Grunberg is. Alles zit erin. Maar het, het is kort gehouden. Het is uh, uh, strak gehouden. En wat mij betreft eigenlijk zo strak... dat uh, het, uh, het enorme effect van, van wat ik dan zijn hoogtepunten vind... bijvoorbeeld Blauwe Maandagen, maar ook De Asielzoeker en Terza. dat zijn boeken die die zo lang doorgaan dat je er bijna een beetje beroerd van wordt. En dat is, dat is het indrukwekkende. En hierbij is het een beetje schematisch gebleven. Dus ja. het is een hele goede schrijver, maar het is niet zijn beste boek. Fik van der mag straks uitleggen hoe dat allemaal tot stand is gekomen. Maar even naar onze derde gast, namelijk adjunct, hoofdredacteur van de Volkskrant Pieter Klok. Hij zit in Engeland aan de telefoon. Goedenavond ook, meneer Klok. Goedenavond. Ja, ik zei al, hij doet veel meer dan boekenschrijver Arnold Groenberg. Onder andere bijna elke dag op de voorpagina van de Volkskrant de rubriek Voetnoot schrijven. Uh, ho hoe is dat zo tot stand gekomen om um, dat in zijn vrije tijd ook nog te laten doen? Uh, dat was een idee van de vorige hoofdredacteur Pieter Broertjes. Die uh, was op zoek eigenlijk naar een opvolger van de, de Camus. Uh, uh, die hebben we jarenlang bij ons op de voorpagina geschreven. Jam en Jan en Mulder. En uh, toen heeft, het als intermezzo hebben ze het met een uh, tekening geprobeerd van Gorilla elke dag. Maar er was toch wel een diep verlangen om weer een uh, dagelijkse uh, uh, schrijver op de voorpagina te hebben. Toen heeft hij eerst geprobeerd om Grunberg en Aafbrand Kostius te laten afwisselen. <laughs> maar daar hadden ze beide niet zoveel trek in. Deze moeten dus we even uitleggen kunst... denk ik. Voor wie de verhouding tussen die twee niet kent. Nou die hebben ooit een relatie gehad. Dus die zaten er niet op te wachten om, uh, om dat in een of andere vorm uh, voor te zetten. Um, maar goed, dus toen, uh, toen is hij dat alleen gaan doen. Ook al omdat het uh, in 160 woorden moest gebeuren, want we gingen toen over op tabloid, dus het moest allemaal veel korter. Kamu uh, hadden volgens mij 300 woorden. En uh, ja, Grunberg blijkt als geen ander in staat om in 160 woorden heel veel te vertellen. Wat dus heel is, erg uh, moeilijk was... is, hè? Ja, dat is ongelooflijk moeilijk. En uh, hij moet soms wel grote stappen nemen misschien, maar het is toch bijna elke dag... ...vraagt hij er wat mij betreft in, ik ben een fan. Om uh, uh, ja, die bewijsheden over te brengen in zo'n heel kort stukje. Dus we zijn er heel gelukkig mee. Uh, Vic van der Rijt. Um, ja, De Man zonder ziekte is in elk geval compacter en, en een stuk dunner dan de meeste Grunbergboeken... boeken ja, dat is een kwaliteit. Uh, met de argumentatie van zojuist van Arjen Peters... kun je dus dat ook in het voordeel uitleggen. Ik geloof dat uh, Arjen Fortuyn dat in de NLC doet. Hè? Die zegt van, ja, dit is nu een model, Grunberg, ja, hij die, compacte, zei, die schreef jij van, einde eindelijk geen Tierenlandijnen meer. Ja, ja, dat is waar. Arjen, uh, geen overbodige hoofdstukken. Uh, ja, dat wordt nu weer geprezen, omdat dat wordt weggelaten. Maar uh, ja, het is natuurlijk zo. Hij is zo goed, Gumburg dat. En dan denk ik de, de, de Arjen ook van. Stel dat dit een debutant was geweest met dit boek, dan zou je juichkreten tekort zijn gekomen. Ja, nee, dat is, dat is ook soms natuurlijk uh, zo. Dat, uh, dat je het altijd afzet tegen wat iemand zelf eerder heeft gedaan. En veel te weinig soms tegen wat het algemene landschap mm -hmm. eromheen is. En dan is, is ook dit boek. Dit is, het verschijnen van dit boek is toch weer een mooie dag voor de Nederlandse literatuur. Want hoe goed is Grunberg? Hij werd laatst omschreven als de grote één. Ja. ja ik Eigenlijk weet... mag Vik van der Rijt niet meedoen, want hij heeft commercieel belang bij deze vraag. No. Ik ben ook altijd een lezer gebleven. En uh, elke keer weer is het een verrassing waar hij nu weer mee aankomt. En ja, hij heeft zo'n ontzettend register. Hij is essayist, hij is zelfs dichter. Hij is uh, prozaïst, columnist. En ja, dan heeft hij ook nog vrijwel dagelijks een blog... dat hij heel serieus bijhoudt. Dus, ja, nou, ook nog? Ja. Dus het is een, Wanneer uh, slaapt hij dan? Ja, ik denk, nou, hij, hij neemt zijn rust veel meer... Nou ja, toen ik hem leerde kennen sliep hij weinig. Maar hij heeft nu een, een zeer constant ritme en een grote uh, discipline. Uh, hij, hij staat op tijd op en begint te schrijven. En uh, ja, ze, ze, nou, en s middags werkt hij dingen af en dan heeft hij weer een column. Dus hij heeft een heel Schema. duidelijk een levensritme. Arjan Peters, de grote één. Of is dat een beetje te veel hier? Ja, het is, het is altijd heel vervelend natuurlijk, die, die, die lijstjes. In dit geval is het een heel kort lijstje van één. Um, er zijn andere bijzondere auteurs, maar het is wel zo dat hij... als hiermee moet worden uitgedrukt dat hij voor zijn generatie... echt een uniek uh, verschijnsel is, dan is dat gewoon zo. Het is absoluut... Elk boek gebeurt er iets en je wilt ervan op de hoogte blijven, ook als het misschien minder is dan je had verwacht. Is het toch nog altijd heel bijzonder. De snelheid eh, waarmee hij schrijft. Waarmee ik niet alleen bedoel, dus de, de, de productie. Maar ook in het schrijven zelf van de ene scène naar de andere, bijna ongeëvenaard vertoef je ineens weer in een hele andere wereld... eigenlijk voordat je het goed en wel hebt gerealiseerd. En dat daarna denk je, wat zit ik nou te lezen, waar ben ik nou terechtgekomen? En hij is je altijd een stap voor. slapstick humor, die je ook bij anderen nauwelijks ziet. Absurdisme, dat, uh, en, het, ook waarmee je alsmaar weer doorgaat en verder gaat... zonder dat je uh, uh, de neiging hebt om het weg te leggen. En um, dat maakt dat, dat, je hem, dat, dat hij dus op een soort watervlugge manier... Heel, in tegenstelling tot andere auteurs die echt uh, kathedralen bouwen... dat hij stelkens zo snel voor is dat je er achteraan moet. Pieter Klok, ja. columnist is natuurlijk weer een heel ander beroep. Uh, die die columnist is ook weer anders dan die boeken. Hè? Het zijn soms enorme vendetta's uh, tegen Mark Rutte, tegen Geert Wilders. Gaat het de Volkskrant niet af en toe te ver... Uh, nou, zelden. Uh, maar één keer wel, toen hij maar bleef herhalen dat uh, uh, Mark Rutte in zijn kont geneukt moest worden, was het geloof ik toen. Toen hebben we wel gezegd dat als hij zo vaak provoceert, dat, uh, dat de provocatie op enig moment zijn doel gaat missen. Maar meestal uh, zijn we juist heel uh, gelukkig mee dat hij die vendetta's voert, want hij heeft ook een vendetta met Matthijs van Nieuwkerk, volgens mij al enige tijd. Hij pakt eigenlijk de mensen aan die hier bij kans heilig zijn verklaard. En uh, dat vinden wij juist heel, uh, heel fijn tegenwicht eigenlijk. Het is niet het type van likken naar boven en trappen naar beneden. Hmm. Nee, en, en het komt misschien door zijn onafhankelijke positie in New York. Hij, hij staat eigenlijk los van, van de oordeelsvorming hier en het daardoor volgens mij een, een heel onafhankelijk oordeel. En hij heeft ook keer gepresteerd om Mark-Marie Huibrechts uh, keihard aan te pakken. Ja, als je in Nederland uh, woont, dan doe je dat niet, denk ik. Dat is toch een soort ideale... Uh, maar maar, weer voor maar over Rutte hebben jullie als hoofdredactie wel iets gezegd tegen hem? Ja, nou goed. Toen, hij had toen een paar columns, volgens mij, die heel hard waren. En uh, ja, daar stuurden we hem wel een mailtje van... Uh, met veel uh, uh, stroom natuurlijk, want het liefst bemoeien we ons niet met onze columnisten. Uh. Maar toen hebben we wel een mailtje gestuurd van... Uh, zoveel, uh, je kunt ook te veel provoceren. Vick van der Rijt, uh, mensen die zo'n succes hebben op zoveel terreinen... De, dat zijn meestal arrogante kwallen... wat, wat, wat, wat voor iemand is Arno Gruenberg? Een buitengewoon bemiddellijk mens. Een hele minzame jongen. Ja, hij, onlangs is er die documentaire opnieuw uitgezonden... op de Belgische televisie deze keer over zijn 40e verjaardag in Salta. En hij is buitengewoon genereus. Hij heeft uh, ons uh, op zijn kosten drie dagen lang verwend... We moesten alleen de reis zelf betalen. Toen hij 35 werd, heeft hij dat ook gedaan. Toen hoefden we de reis niet te betalen. Voor, hoe, voor hoeveel vrienden was dat ook weer? Die, die, uh... er zijn, hij heeft toen een man of 80 uitgenodigd en dan zijn er 45 gekomen. En het was een, ja, in Salta, in Noord-Argentinië, heeft hij ons verwend. En, Je moet ja, het ergens we, we stapten in een bus. En bekregen, maar hij zal oh. toch ook een akelige kant hebben? Dit wordt, wordt wel een erg heilig portret. Ja. Een akelige kant. Hij heeft er gewoon geen tijd voor. Hij heeft dus de hele de dag hij te schrijven. Hij werkt zo hard halen, dat hij geen ge ge ge tijd heeft voor akelig, en het akelige kaarten. Nee, maar goed, hij zegt, hij zegt misschien te gauw ja. Dat is misschien zijn enige. Hij plek. kan niet goed nee zeggen, <laughs> <Ja>. redelijk. <laughs> hij, hij doet zo ontzettend veel. Maar de kwaliteit van zijn stuk die leidt er absoluut niet onder. Arjan Peters, u kent hem ook een beetje. Uh, heeft hij ook schaduwzijde? <laughs> Nou, dat, dat, dat, dat weet ik eigenlijk niet, want die houdt hij volgens mij ook heel goed verborgen. Omdat je, dat is wel zo, jij, jij kent hem dan natuurlijk beter en, en persoonlijker. Maar ik heb hem eigenlijk alleen maar natuurlijk bij interviews ontmoet. En dat, dat gaat er dan ook heel zakelijk aan toe. Je spreekt elkaar een uur of zo, en dan, na dat uur is het ook, hè, dan, dan gaat ja. hij zijn weg. En je, en je ziet hem ook verder niet meer. Het is heel professioneel uh, afgepast. Ja, ja. ja. Mag ik jullie bedanken voor deze blik op het fenomeen Arnon Groenberg. Pieter Klok in Londen en Arjan Peters... en uitgever en vriend Fik van der Rijt hier in de studio in Hilfsum. En dan nog één keer terug naar de muziek van Pinkpop. Ja, hij is eigenlijk een oud-gediende... want hij staat zondag al voor de tweede keer op het festival... met zijn Kiteman Orchestra. Goedenavond, Colen Benders. Hoe is het weer om uh, op Pinkpop te staan? Ja, het is wel een van de festivals waar je altijd heel erg naar uitkijkt. Als je dat uh, in je lijst ziet staan. Want het is, um, uh, het is daar sowieso voor mij. Ik, de, mijn eerste festival waar ik ooit naartoe ben gegaan dat was Pinkpop. En sindsdien heeft dat toch wel een soort uh, speciale status voor me gekregen. Maar bij Pinkpop, dat, uh, dat is een van die drie ontzettend grote festivals waar je daar staat. Dat is, dat is gewoon bizar om mee te maken. Wie zijn de andere dus, twee? Uh, ja, Lowlands en North Sea Jazz. Dat, uh, dat is denk ik wel mijn favoriet top drie in Nederland. En hoe was het om als bezoeker daar te zijn? Ja, dat is... Uh, ik, ik, ik vond dat toen echt helemaal te gek. Ik ben uh, denk ik drie of vier keer geweest. Um, en ja, wat is het? De eerste keer dat ik daar naartoe ging, toen was ik volgens mij 14 of 15. Toen ging ik echt vooral voor alle... Uh, wat was het? Uh, de punk en de metal en zo was toen heel erg groot. Dat, uh, daar was ik toch behoorlijk fan van. En dat... Uh, uh, ja, dat vond ik best overweldigend. Ik bedoel, het was een gigantisch festival met echt alle bands waar ik alleen maar van kon dromen dat ze er ooit zouden spelen. En ja, ik weet niet, dat vond ik een hele... Uh, ja, dat vond ik wel heel tof. Van welke groep dacht je toen, dit vind ik zo ontzettend goed en grensverleggend, daar wil ik later ook staan? Uh, dat was, uh, even kijken... Uh, Vlogging Molly was dat. <laughs> Vlogging Molly. Dat, is, uh, dat, dat, dat was een Ierse volkspunkband. En, daar uh, uh, was ik zoveel onder indruk dat daar ben ik nog uh, jaren daarna van in de ban geweest. Welk nummer mogen we draaien van uh, Vlogging Molly? Uh, Drunken World by. In uh, Azerbeidzjan zijn ondertussen ongeveer twee derde van de stemmen geteld. En inderdaad, Zweden staat voor. Dit was het ook. Morgen op Eerste Pinkse Dag zit hier John Janssen van Gade. Ik wens u een prachtig en zonnig weekend. Goedenacht, vreunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. En een laatste glas steen. Stel, u rijdt inmiddels een paar jaar rond in uw Peugeot. Hij rijdt lekker. En misschien denkt u: aan onderhoud wil ik eigenlijk niet veel geld uitgeven. Spijker op zijn kop, een waarheid als een koe, als de kat van huis is. Oh nee, wacht die niet. Maar u heeft gewoon gelijk. Bespaar op onderhoudskosten zonder in te leveren op de kwaliteit ervan bij een Peugeot servicepunt. Die zijn vaak net zo goedkoop als een universele garage. Kijk voor het dichtstbijzijnde Peugeot servicepunt op peugeot.nl. Geef Nederland geef. Voor de kunstclub van je oom. Voor de piano van het koor van je zusje. Voor de restauratie van het carillon. Steun de cultuur in jouw buurt. Geef aan de Anja-actie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Stort op rekening 5050 of sms cultuur naar 4333 en geef eenmalig 2,50 aan cultuur. Juist nu. Uw Peugeot punt heeft nu een leuke aanbieding. Gratis ERCO controle Kijk op Peugeot.nl Scapino Ballet Rotterdam presenteert Twools 75 minuten non-stop dans 26 dansers, 8 choreografen 10 dansstukken het choreografiedebuut van Jan Kooyman en live muziek van King Jack. Pools. het dansfestival van Scapino, 4 tot en met 7 juni in de Rotterdamse Schouwburg. Dit is Radio 1.